Wie heeft het antwoord? De liefde tijd van de leer.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 Een nieuwe aflevering van Zandvoort uit Zandvoort. Mijn naam is Mario Zandvoort en het komende uur neem ik u weer mee op reis terug in de tijd, in de jaren 30, 40, 50, 60 en 70. En als de zopening hoor u onze herkenningsmelodie van Louis David's, opgenomen in 1928 met Weet je nog wel oudje? En die plaat hoort u elke week als opening, zodat u meteen weet van het is weer tijd voor. Oud-Hollandse muziek op de dinsdag en natuurlijk de herhaling op zaterdag. Het komen nu hebben we weer een hoop muziek, een hoop muziek moet ik u bekennen. Vorige twee weken hadden we het, uh, zaten we in de tijd de jaren 50 en deze week, ja heel toevallig, uh, eigenlijk een heleboel muziek, uh, allemaal jaren 60. Zometeen Anita Berry met Nederlandse Zee, muziek nog van uh, Ronnie Tober, Willy Alberti komt voorbij... Alleen jonge waard, maar eerst de volgende paad van de Butterflies met Brigitte Bardot. Brigitte Bardot, Bardot. Brigitte, mijn hart zo. Je foto aan de muur maakt mij overstuur. Verder ga je, kijk me zo aan dag en dag Bebe, bebe, bebe, bebe Lig ik s'avonds in mijn bed, dan kijk ik steeds naar jouw je Kan je zo rauw, je benen zo snel, bé, bé. Je haren zo blond. de rest zo Waar mij nee, doorlopend over stuurt Brigitte, je doe, maar doe Brigitte, maar doe, maar doe Brigitte, zo Dat, oh, dat oh. verder gaan, je Kijk me zo En dag en dag Baby, baby, baby, baby Ik samen s'avonds in mijn bed Dan kijk ik steeds naar jouw portret. Kan je zo rand, baby Je benen zo slank, baby Je haren zo blond. baby En er is zo heb ik jou niet hier, ik heb je alleen maar op papier. Brigitte, bij pardon. Brigitte, mijn hart zo. Dat verder gaan, je kent me zo en dag en dag. Echt ik s'avonds in mijn bed. Dan kijk ik steeds naar jouw portret. Je kan je zo rauw, nee, nee. Je benen zo slauw. Nee, nee, je haren zo blond. Je nee, nee. rest zo rond. Nee, nee, ach, waarom heb ik jou niet hier? Ik heb jou. Het is wat zonnen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 Als ik ooit weer op aarde komen zou, dan nam ik nooit een andere vrouw, dan een, een die sprekend leek op jou. Ik kan jou vergelijken met een ieder die wil, maar wat zou het telkens te blijken dat, en allemaal we stil?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 van drie mooi oud-hondestalige platen, Hoor die muziek uit 1961 van de Butterflies met Brigitte Bardot, en dat nummer kwam op nummer 2 binnen in 1961 in de, de Nederlandse hitlijsten, Dus die versie van Brigitte Bardot, maar het kwam natuurlijk op het originele eerder dat jaar, eh, 1961, eh, door de Braziliaanse zanger Jorge Vega, en eh, en ook nog eens de vertaling voor het Indische Jongens duo de Emeralds werd gedaan. En uiteindelijk brachten de heren nog een paar singles uit, drie wel te verstaan. Maar uiteindelijk in 1963 was het afgelopen met de, de formatie de Butterflies. Na de plaats van de Butterflies hoorde u muziek van Anita Berry. Uit 1962, een jaar later dan de plaats van de Butterflies met de Middellandse Zee. Anita Berry. Ze is geboren in Den Hulst als greetje Garritsen. Het is een Nederlandse zangeres die begin jaren 60 door Johnny Hoes werd ontdekt. En ze scoorde in 1962 een hit met de plaat die u zojuist gehoord heeft. Middellandse Zee. Een souvenir van een zomer. Geschreven door Gertond van Wageningen. Verder zong Berry vooral slagerliedjes. En meestal in een Nederlandse vertaling. Dus ja, Duitse liedjes. En dan vertaalden ze ze weer in het Nederlands. En dan zong zij ze dan. En na de plaat van Anita Berry horen we als laatste... Ronny Tober met Geweldig uit 1965. En Ronny Tober, officieel heet hij Ronald Edwin Tober. Geboren in Bussum op 21 april 1945. Is een Nederlandse zangeres die nog steeds actief is in de muziekwereld. En we gaan door met nog meer mooie muziek. Willy Alberti komt ook regelmatig voorbij in dit programma. Oftewel Karel Verbrugge, zoals hij uh, bij de gemeente ingeschreven stond. Geboren op... 14 oktober 1926, Aldaar en overleden op 18 februari 1985. Een Nederlandse zanger die je Amsterdams, Nederlands en Italiaans repertoire bracht onder de naam Willy Alberti Tenore Napolitano. ik heb voor u een mooi nummer uitgekozen. Uit 1968, hier is Willy Alberti met de glimlach van een kind. Zo grijs, dat zegt een kind. Jij bent zo grijs, dat zegt een kind. Hallo. Zij zijn krullen aaiden, wat hem eerst nog niet veel deed. Mensen noemen elkaar een liedje, eenmaal zingen je allemaal, allemaal het oude liedje, Dit is de schuld van het kapitaal. Zij verleiden in het schuur. Deze dame, ook de grote stad, hem klein, want hoe vindt een vakbekwame tuinknechtwerk op het Leidse plein? Naar Zandvoort uit Zandvoort Oud-Hollandse muziek op de radio Iedere dinsdag van 11 tot 12 en herhaling op zaterdagmiddag U hoorde muziek van Willy Alberti met de glimlach van een kind Uit 1968 Toen draden we voor u Leen Jongewaard met de schuld van het kapitaal Uit 1967 alweer En Leen Jongewaard Leendert zoals hij eigenlijk heet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 is hij dan een beetje bekend geworden. En u hoorde uit 1967 dus de schuld van het kapitaal. En toen gingen we door met Maria, roepnaam Niri Cervez B. Geboren in Leiden op 5 augustus 1919 en overleden in Hoorn op 23 oktober 1998 was een Nederlandse zangeres. Ze werd beter bekend onder haar artiestenaam Zangeres zonder naam. Of kortweg de zangeres. Waaronder ze decennia lang het Nederlandse levenslied vertolken. En tot haar grote successen behoorden Ach vaderlief, toe drink niet meer. uit 1959. De blinde soldaat uit 1962. Mexico. Die kennen we allemaal, zelfs de jongeren van tegenwoordig. Het 1969 en 1986 opnieuw uitgebracht. Het soldaatje, de vier raadsels, uit 1971. Mandolines in Nicosia. En Keetje Tippel 75. Het was aan de Costa del Sol. Ook een hit die nog steeds regelmatig op karaoke shows voorbij komt. En die plaat werd opgenomen in 1975. En Vragen de Kinderoogen uit 1982. En in totaal nam deze dame 550 liedjes op. Die allemaal regelmatig nog gedraaid worden. En in de karaoke cafetjes in Spanje, Griekenland. Noem het maar op. Daar komen nog steeds de bekende hits van Mexico en uh, het was aan de Costa del Sol vrijwel iedere keer weer voorbij. CFM Zandvoort, we gaan door met nog meer mooie muziek. We gaan terug in de tijd in 1962. En dat doen we met Marta Wilmar. Het lekker heb een vrije jaar. Zandvoort.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 En het cadeautje naar de botermarkt gaan, naar de botermarkt gaan, ze volmaken wat ze vol. Ze volmaken wat ze vol, ze volmaken wat ze vol, ze volmaken wat ze, vol. ze, ze, vol. ze, ze vol. En ze maken van bolter een dominee, een dominee, pardon. In de karak, en de karak, ziet de dominee. En de karak, en de karak, ziet de dominee. En domie, domie, en domie, domie. En mijn zusje domie, en mijn zusje domie, en mijn zusje domie. En ze maakte van naar een wafelvrouw, een wafelvrouw. Pardon. Kom er binnen, kom er binnen, zeg de wafelvrouw. Kom er binnen, kom er binnen, zeg de wafelvrouw. In de karak, en de karak, ziet de dominee. En de karak, en de karak, ziet de dominee. Ze maak je van boter, een kastelein Een kastelein, een paar poels Uurs betalen, de kastelein Uurs betalen, uurs betalen, de kastelein In de schieten zijn de barones. In de schieten, in de schieten zijn de barones. Urs betalen, urs betalen, zijn de kastelein. Urs betalen, urs betalen, zijn de kastelein. Zijn je pakken, ik zijn jij pakk, ik zijn de Norfolk's. Zijn je pakken, ik zijn jij pakk, ik zijn de Norfolk's. Kom er binnen, kom er binnen, zijn de wafelvrouwen. Kom er binnen, kom er binnen, zijn de wafelvrouwen. In de kark, in de kark, zijn de dominie. In de kark, in de kark, zijn de dominie. En ze maakten van Holland een lichtmatroos, een lichtmatroos, pardon. Mooie benen, mooie benen, zijn de lichtmatroos. Mooie benen, mooie benen, zijn de lichtmatroos. En de swifter, en de swifter, zijn de barones. En de swifter, en de swifter, zijn de barones. Eerst betalen, eerst betalen, zijn de kasteleid. Eerst betalen, eerst betalen, zijn de kasteleid. Ik zei de doelie En Een doefie-doemie niet, een doefie-doemie En de zuster die En de zuster die En de zuster die Ze maakten van Bolter een oude heer, een oude heer paradoos. Heel voorzichtig, heel voorzichtig, zei de oude heer. Heel voorzichtig, Zij voorzichtig, zei de oude heer. Lekker zoenen, lekker zoenen, zei de dikke meid. Lekker zoenen, lekker zoenen, zei de dikke meid. Mooie piene, mooie piene, zei de lichtmatroos. Benen, mooie, mooie, zij de lichtmatroos. In de zwijgta in de zwijgta zijn de barones. In de zwijgta in de zwijgta zijn de barones. Uitsbetaalde, betalen, zei betalen, zij de kastelein. kastelein. Zie je pakken, betalen, je pakken, zie je pakken, zie je pakken, zie je pakken, zie je pakken, In de pakken, in je pakken, zie je pakken, zie je je pakken, zij de pakken, de, kom er binnen, kom er binnen, zei de in de Ik dus zei de oude heer lekker zoenen, lekker zoenen, is de dikke meid In de karak, in de karak, zie die niet ging En mijn zuster, die we uit de loterij Een aardig fresche. Zij tot mijn vrienden. Langs de Rijn In een wit zakkerloot Zat een klepje op de boot Ja, zo reis je langs de Rijn Rijn, Rijn S'avonds in de maanen Schijn, schijn, schijn Met een lekker padje Vier, vier, vier Aan de spier, spier, vier. Op de rivier, vier, vier Zo reis je mij Ja, ja, ja, wees zo deft, wees zo zenuwachtig, feen, feen. zo zenuwachtig, zenuwachtig, de... Damn <laughs> Zonneveld uit de tv-show 1972, nee, wat zeg ik 1962 en 1963 met het nummer Katootje en daarachteraan het 1969 Willy en Wilke Alberti met een reisje langs de Rijn en daarachteraan hoorde u Johnny Hoes met vader waar is moeder gebleven uit 1962 alweer En Johnny Hoes, geboren in Rotterdam Kattenrecht op 19 april 1917 is een Nederlandse zanger, ik wou zeggen zangeres, maar... Nederlandse zanger, producer en componist tekstschrijver. Zijn plaat O was ik maar bij moeder thuis gebleven, Geschreven door Franse Boermans en Stuur Luxemburg, stond met... staat met... 450.000 exemplaren op de boek als het best verkochte Nederlandstalige singeltje aller tijden. Johnny stond wel bekend als de koning van de smartlap en is de man achter duizenden meezingers. smartlappen, carnavalskrakers en levensliederen. Andere grote hits waren de smokkela en wij willen friet met mayonaise. Hoe is de jaren 60 actief geweest in het Limburgse Weert met zijn eigen succesvolle opnamestudio en platenmaatschappij. Genaamd Telstor, hij woont sinds enkele tientallen jaren in het Belgische Knokker. En u hoort het hier op CFM Zandvoort, in het programma Zandvoort uit Zandvoort. Het mooie nummer uit 1962 dus, Vader, waar is moeder gebleven? En de volgende plaats is het 1959. André Gerardus, roepnaam André Hazes, geboren op 30 juni 1951 in Woerden. En over nee, geboren in Amsterdam en overleden op 23 september 2004 in Woerden. Het was een Nederlandse zanger die vanaf de jaren, late jaren 70 populair was... met zijn eigen tijdse vorm van het levenslied. Hij werd gezien als een van de grootste volkszangers die Nederland ooit gehad heeft. En tot zijn grootste hits behoren. Eenzame kerst uit 1976, een beetje verliefd uit 1981, ik meen het uit 1985... en wij houden van oranje in 1988... Hij bracht minstens 300 verschillende nummers uit op 36 albums. En dat is exclusief de complicatiealbums waar hij ook nog op stond. Ook heeft hij zich nog even kortstondig in de gemeentepolitiek. Dan heeft hij daar gezeten in 2002. En zijn eerste stappen bracht hij toen hij acht jaar oud was. Hij zong op de Albert Kuip. Albert Kuipmarkt in Amsterdam. Wie kent het niet. En daar stond hij te zingen. En Johnny Traikamp junior, uh, die horen hem en die was verkocht en die heeft hem meegenomen de Avro uh, Weekend Show en toen werd er een single uitgebracht genaamd Droomschip maar helaas de kleine André brak toen nog niet door en later had Willy uh, Alberti iets van in 1976 ik ga het nog een keer proberen met de André Hazes of ik ga het nu eens proberen met de André Hazes en uiteindelijk uh, dat heeft geschiedenis geschreven het allereerste nummer wat André Hazes ooit gezongen heeft nou ja Ooit gezongen heeft. Hij zong natuurlijk al vaker op de Albert Cuyp. Maar een nummer wat uitgebracht is op single. Hij zingt het dus samen met Johnny Kraaikamp. Het 1959 is hier Droomschip.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 Zolang je hart niet is als het ijs zee En In de Amsterdamse haven ligt een roosje En Overzee. Amsterdamse normen over zee. met vals.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 Wat een heerlijk nummer, hè? Toen ik hem voor het eerst hoorde, had ik echt iets van... Dat is nou echt leuke, gezellige muziek. Toen ik moet nog een beetje denken aan de tijd dat uh, Jantje Smit voor het eerst uh, doorbrak. Dat is zijn allereerste hitje. En dit was uh, André Hazes, die voor het eerst doorbrak. En eigenlijk brak hij helemaal niet door, want zijn eerste singeltje... bleef ook eigenlijk bij zijn eerste singeltje. André Hazes, toen hij acht jaar oud was... samen dus met Johnny Krijk, kwam met het Droomschip uit 1959... En later dus in de jaren 70, late jaren 70, brak de man dan eindelijk door. En helaas is hij er niet meer. CFM Zandvoort, het is weer tijd voor mij om afscheid van u te nemen. Als u dit programma nog een keer wilt horen, dan kunt u aanstaande zaterdag inschakelen op CFM Zandvoort. 106.9, 104.5 op de kabel of natuurlijk op uh, kabeltekst, onze eigen kabeltelevisie uh, uh, ja, zender nieuws. Uh, Nieuwsbronnen eigenlijk, meer tekst dan, uh, hè, dan films te zien. Helemaal geen films geloof ik. In ieder geval, ik laat u nog even achter met mooie muziek van uh, Karel van der Velden... ...tezamen met de Skymasters en uh, Tonia. Karel van der Velden, geboren op 28 december 1921...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 Een belangrijk voorbeeld, kijk eens in de poppetjes van mijn ogen van Annie de Reuven. En die had ook eerst verzorgd een gedurende een reeks van jaren twee of drie radio-uitzendingen per week. En nu dus op de radio, Karel van der Velde, tezamen met de Skymasters en Tornia. En misschien als er nog tijd over is, uh, Rob de Nijs met Hedwert Zomer. Ik wens u nog een hele fijne week en misschien tot volgende week. Graag tot een andere keer. Tot ziens.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 mijn varken gevuld met duiten, heb ik vandaag geslacht Om kermis met haar te vieren, als het kan tot middernacht Donia, Donia, limon in de ronde, Boven mijn opklapbed, daar hangt jouw portret Donia, Donia, limon in de ronde, Als ik mijn ogen open doe, lach jij me guiter toe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 Toen is er een man gekomen, daar sprak ze even mee. Nu is ze als dikke dame met een kermis op tournee. Tonia, Tonia, rimpel in de rondte, rossa oh! Boven mijn opklapbed, daar hangt jouw portret. Tonia, Tonia, rimpel in de rondte, oh! Als ik mijn ogen open doe, lag jij me guitig toe.